We gaan verder, de rechterkolom, de regel 25. Hasulam. En u erg goed ho opletten wat u gaat verder ons vertellen over die um, malhoud en Bina, die beiden vertegenwoordigd zijn in de Matte in de stok of in de staf van uh, Elohim, die Moshe in handen had, en waarmee Moshe sloeg tegen de rots. Wat betekent dat? Hier zit een geweldig geheim, wat we nu zo zullen, wat stap voor stap aan ons wordt onthuld. 25. Wegenij. goed. Nikret. Tsur. Uvasot. Abina. zesentwintig. Nikret. Sela. Is er verschil in het Hebreeuws tussen Tsur en Sela? Sela is auwets. Zuur is alweer Oké. Okay. Dus hier uh, vroeg ik dan hoe, hoe dat in het moderne breus aan aanvoelt. Ja? Dus kijk goed wat je ons vertelt. Geweldig wat je ons vertelt. 25. We gingen mal goed niet kredt en zier. Zie De mal goed heet zuur, En zuur is um, is ook een vorm van een soort woor woord voor O soort had bina en in het geheim van de bina, uh, 26, 26 negre en als het bina is, dan heet het cellen. Er zijn twee verschillende woorden. Als het malgoed, malgoed heet tsoer. Tsoer komt, komt van het woord tsar, van nauw. Die nauw zit. Nou, zie je dat? Tsoer komt van het woord tsar, van nauw. Zo zit ook het woord Mitzrayim, Egypte. Zo komt van het, de benauwdheid. En malgoed heet zuur omdat tsar. Het is aan de ene kant is het benauwdheid. Of wel nauw nou van wat? Malchut is nou van wat? Van chassadin. Direct het chassadin. O wassot a bina en in het geheim van de bina heet geheim van de bina geheim van de bina heet sela 26. Vazivuk a pnimi shel zon de hainu. זעיננו twenty, but it that all the abovemention, when we are we should be not eighty twenty, that there is schijnt het zo te zijn, dat wat, wat hij zegt, malgoed heet zuur, dat is ook een rots, maar wanneer de malgoed schijnt, steekt op naar de bina, heet zij cella, heet zij ook een rots, maar in andere naam cella. Waar men ook vaak zegt, dat het cellen, vertaalt men voor eeuwig. Ja, cellen, amen, cellen. En men weet absoluut geen vertaling daarvan. En dat is, hier zullen we een beetje dat leren, ervaren wat het is. En dat is wat hij zegt, let op. 26 na de punt. Wa zivuk abnimi shel a zoon, shell zoon, En de innerlijke zivuk van de zoon, Van de zerenpien en noekwa. Wat betekent de innerlijke zivuk van de zon? tussen zeer en ook Nukwa. De Haïno dat wil zeggen. 27. Ba'et Sheolah, le Abouhima, in de tijd wanneer Zij Nukwa eigenlijk beide stegen op naar de abouima Wanneer de Nukwa, dus de zon stegen naar de Abouhima. Dat heet de innerlijke zivuk, de innerlijke zivuk van de zon. Wanneer de zon hebben de innerlijke zivuk, Wanneer zij beiden steken op naar de abavojima. Zij randpien, ja, erin je nog, zij die bekleedt aba. En de nukwa bekleedt ima, dat is de innerlijke zivuk. Daar kunnen zij, uh, nishamot, de zielen kunnen zij daar baren bij abavojima. Wanneer zij steken op, de zon naar de abavojima. Dat is de heet innerlijke zivuk want zo kunnen ook zivuk maken ook op een andere plaats, we zullen zien, op een lagere plaats, maar dat is dan uiterlijke zivugheid. Waar nuqua me shameshet bij mij, bij mij, bij aan, bij aan in de Ima, en de nukwa dan uh, Gebruik maakt van de uh, Jurk, ja, van de kleding, van de kilim, van de ima. In deze, in deze toestand, wanneer zij op, op, opstegen naar de aboe ima. Mechona en dan heet deze zivuk, uh, de haka, deze stotende zivuk, heet dan 29 in de naam gibur. Eh, hoe zeg je dat? Die boer spraak, spraak. Dus in die toestand, wanneer de innerlijke zeeboek is, goed opletten. En tussen de zon en dan de, de noekwa dan, die bekleedt immer, binnen, en de noekwa gebruik maakt, we zullen zien, de kilim van die Ima van haar ma, moeder, moeder is geen moeder uh, geeft haar, als het ware, haar, haar kilim, haar jurk, zoals we hebben dat geleerd, leent haar haar jurk, dan op dat moment, waarom leent hij haar, leent zij haar, omdat het niet op, haar, niet op de plaats van de noekwa is, dan maakt zij dan de noekwa gebruik van de jurk, van de jurk van de, Mooder. En deze zivuk heet dibur. Goed, goed, goed opletten. Dus dibur betekent dat is de spraak. Dat is wat wij horen steeds in de Torah en, en Hashem, ja en Hawaya. Spraak tot Moshe. Spraak dat is dibur. Dat is wanneer de nukwa Dat is dan wanneer de uh, innerlijke zivuk wordt gemaakt, waarbij de malchut steigt op naar de Bina. Dat is de innerlijke zin, als dat is dan de spraak. 29 Waar zin gaat En nu waarom heet het daarover? Want uh, Hashem beval, uh, uh, aan uh, Moshe, hem beval, nog, om um te spreken tegen de tegen de cellen, tegen de rots. En niet te slaan. Ja of niet? En op één plaats in de Torah zegt hij tegen Moshe, jij moet slaan. En op een andere plaats zegt hij tegen hem, jij moet spreken tegen de cellen. En dat is een, daar zit dus het geheim. En dat is wat hij ons nu wil informatie geven van wat om ons voor te bereiden op de, dat vers of die twee versen in de Torah. Dus wat zegt hij ons? Als de malchut steekt op, de zon steigen op naar de Abba Yima, en daar maken ze zivug, dat heet innerlijke zivug, dan, dan, heet deze zivug heet dibur, spraak. Dus wanneer de Malchut zit, waar zit de Malchut dan in de Bina. Dus de Malchut wordt wo dan eigenlijk als Sela, als Bina. Ja of niet? Dat is de innerlijke innerlijke zivuk en dat is dan daarom zei Hashem tegen Mosche spreken. spreken. Wanneer de Malchut zit in de Bina, dan Moshe must speak tot the sela, tot the rots. And you could go up there. What has he done? He said, he bimekomam he said, he said, he nog een keer, wanneer de malgoed niet op haar eigen plaats is, maar zij is opgestegen naar de Bina, heet de malgoed, heet Cella, heet, heet de rots, maar Cella, en dat heet die boer. Betekent, als je daar wil licht van ontvangen, dan moet je praten, moet je spreken. we zi woeken, nu geef je nog een andere Aspect 29. Waar Zivuga giet zo'n schelazoon, terwijl de uitwendige Zivug van de zoon van de Sirampin en Noekwa. De Heino, wat betekent de uitwendige Zivug? De Heino, dat wil zeggen, dertig bimekomamatsman op hun eigen plaats. Dat heet uh, Zivug, uitwendige Zivug. Dus op hun eigen plaats, wanneer de Malchut echt Malchut is. Die, die zur heet. Mechona, Bashem, Zivuk, Daka. Deze Zivuk op hun, de, heet heet de stotende Zivuk. Zivuk, de Haka, a. van het woord stoten, komt van het uh, slaan. Oké? Okay? Dus hier Malchut op zijn eigen plaats, die daar moet je slaan betekent, daar moet zivuk gemaakt worden, uh, uitwendige zivuk. Maar wanneer de Malchut, kan plaatsen. Maar wanneer de zivuk is in de Bina, dan moet gesproken worden. Waarom? Omdat deze zivuk is innerlijke zivuk, waarbij de Malchut waar mal is Opgestegen naar de Bina, een woord als Bina. We zee en nu hadden het ons versen citeren uit de Torah zelf. We zee zot, de 31, Shaba Parashat Beshalach, neemar lo le Moshe, 32, Wehikita Batsur. We, Yats, u maim, we En nu goed opletten. Hij heeft ons nu al voorbereid. Qua apparaat, wat, om nu dat uit te leggen. Wat hij de versen uit de Torah. We zes zot, en dat is het geheim, wat geschreven staat, 31, Parashat Beshalach, in het hoofdstuk Beshalach, in de Torah in de schmot in de tweede boek van de torah en uh, daar perek yut zain zeifent neymar lo le moshe daar is het chesech tot moshe Hashem te teche te moshe twee we vahikiet ta batsur en sla teche te de en sla tegen de zuur, tegen de rots, die zuur heet. De, de zuur, we weten, dat is in de goeddannigheid van de malgoed op haar eigen plaats. We jats oom, en oom en dan zegt die Hashem tegen hem, sla tegen de zuur, tegen de, de rots, en daaruit zal water uitkomen. Wechule, enzovoort. Natuurlijk weten wij wat water is. Hij spreekt hier niet over wat, wat water is. Omdat wij weten dat uh, Mahoed heeft water nodig, dat is dat chassadim, ja of niet? Dus, daar zij, waren ze dorstig naar het volk Israël, was natuurlijk dorstig naar chassadim. En, daar moesten ze hebben, dat is Moshe, moest de, dit wonder uh, doen, dit wonder, maar wat betekent dat? Dus, hij moest slaan tegen die malgoed, die op haar eigen plaats stond, en daaruit zou water uitkomen. Dat betekent ziwuk van de malgoed, gitzonjuut, uitwendige ziwuk van de malgoed, eh, dat die moest hij slaan. Omdat dat is de zivuk uitwendige ziwuk, die heet, ze de HKA, de stotende of ze van slaan. Punt. Kie 33. Hatsur. Hoe sot mal goed? Schebaano heget HKA. Wat he, dat is wat hij ons uitlegt. Want 33. Hatsur. Want het woord tsur. Dus de rots. Hoe zot mal goed? Dat is. Uh, de essentie van malgoed, dat daarop, daarin, dat daar uh, uh, is, uh, gebruikelijk is, daarvoor, dat daar wordt gebruikt het slaan tegen, tegen malgoed. Uh, moet het ges, geslagen worden. Dus geslagen betekent zivoek uh, gemaakt worden op haar eigen plaats. Aval, let op en wat is echnu, op een andere plaats. Aval 34 en hukat. waparashad hukad. Nee die bar el fai Hassela asela wechule. Kij asela, shegu bamakom Bina de linker kolom de eerste regel. Mechona zivug a zivug basem de Kijk nou wat je zegt ons. De rechter kolom aval 33 na de punt aval maar op een andere plaats in de Torah. In de Bamidbar. In de, uh, uh, in de vierde boek van de Torah. Avalvieren dertig, Baparashat hukat, maar in het hoofdstuk hukat in Bamidbar, in het vierde boek, Bamidbar in de woestijn, letterlijk, het hele boek heet In de woestijn, Kaf, uh, uh, dus Perk, 20. Nee, maar daar wordt het gezegd, dus de schepper zegt tegen, tegen uh, moshe en, en Aaron, Moshe, moshe slucht maar hij ziet erheb die beiden. We die Bartem en Sela en jullie zullen spreken, spreken tot de Sela, en de Sela is ook rots, uh, rots we hule. maar alleen de rots, hey, kijk wat zegt ons en jullie zullen spreken tot de tot de rots. Dus ook het water zou uitkomen, maar daar moet je spreken en niet slaan. Wat betekent dat? We gohelen 35. Die gaan zellen, maar kom binnen, want die zellen, dat is die malgoed, die op de plaats is van de binnen, de malgoed die opgestegen was tot de binnen, die heet zellen. De linker kolom, de, re, de eerste regel. We hoeven na de zivug, pas heet, de zivug heet in de naam die boerd sprak. Daarom moet je dat alles moet je doen, in overeenkomst naar eigenschappen zo so zei, als tegen Moshe. Daar moet je dat, daar, is de was de sprake van de innerlijke zivug, en daar moet je dan uh, spreken tot de tot de sele, tot de rotz. אינית ונטר איז דיבור ספרק אינית סלן פונט אין וזה סוד חטאו של תו מושה כי שימש במטה שלו פעב מיים כי מלווד דרי שחיקה בו בצור Ika gam basela, punt, ein nade punt, we zeh sort, and dat is het geheim van het oor של Moshe, de zonde van Moshe, ki shemesh ba mateh, shelo pa van want he makte gebruik van zijn mateh, van zijn staf, twee keer Pa twee keer. Kimilwaad de drie schei boba tsur. Want behalve dat hij sloeg armee tegen de tsur, hij ka gambasella sloeg hij ook tegen de cella. Duidelijk. En tegen de cella moet je spreken. Punt. Drie. We gaan nu. Pa dat wil zeggen, pa Twee keer. Vier na de punt. We nemen ca. Half Kibo een nano heget. Vijf hka ela die boer Vier. We nemen ca het blijkt dus. basella dat hij zondigde in de cella. In cellen, niet in de tsoer. Maar hij zondigde in, in cellen. En zo overal wordt het ook gezegd. Dat hij zondigde in de cellen. Maar waarom in de cellen? Waarom staat het in de cellen en niet in de tsoer? Dat kon je nergens begrijpen, lezen of zo. Maar hier is het. Tsa gaf bacellen. En het blijkt dus dat hij zondigde in cellen ik ga hier nog niet in over de gematria van cellen hier, Ari dan vertelt ons over de gematria, wat cellen is gematria, maar dat is dan eh, 160 en hoe dat zit, dat is een aparte ding, dat zullen we stap voor stap ook leren. Daar komen nog meer onthullingen dan eh, van wat hier in de zogere is, bedoel ik eh, wat Ari ons dan aan de hand hiervan ook verteld. Eh, ki bo, dus, nimzeit bleek dus, gaf basella dat hij zonderde in cella, ten aanzien van cella. Ki bo, no haka'a, het want, in die cella, ten aanzien van die cella, heeft geen slaan is niet slaan van toepassing maar die boer maar spraak en dan geeft ook ons nog een andere plaats in de zoger waar het ook behandeld wordt zes we hoe hij gaf כי מתוך שמתי זהי פן הילוקים לא היה בו גקר, אם הוא שייך למלחות אך או לבינה כנל. אבל כן יצא לו לשמש Zes, we zesho, omdat dat is wat de Zoger zegt, uwahai haf basela, en daarmee medi stok, medi the staf, zonder de hij tegen de cella in de kwestie van cella. Ki mitoch, shimatea, elokim, want angezien de staf van de elokim. Zeven, loga ja, bo, heker, let op, wat hij zegt ons, er was geen herkenning, je kon het, je kon het niet herkennen, im, hu, shayach, le, malchut, of die behoort bij de malchut, of in tot de bina, zoals boven gezegd werd. Al ken, daarom, ja, zalo, kwam het voor hem uit, letterlijk, om gebruik daarmee te maken, ook te tegen de cellen. Dus, hij kon het niet zien, het verschil, we hebben gezien, in die maté, in die staaf, heb je ook die twee. De samenvoeging van die twee, van de malgoed en de bina. En dat was niet herkenbaar, omdat de malgoed is verbonden nu met de bina. En daarom gebruik gebruikte hij ook eh, die Staf van de Elohim tegen de cellen, maar hij sloeg de cellen. En dat was zijn zonde. Kan je je voorstellen hoe, hoe groter is de man geestelijk, hoe zwaarder wordt hem aangerekend zijn zonde. Hier was het eigenlijk hoe hij moest wel deriveren, hij moest wel afleiden op die manier begrijpen dat allemaal... Dat niet twee maal slaan tegen de, de rots. Ja? Maar niet slaan, maar spreken tegen de rots. Dat, zie je dat, hoe geweldig de ons geleerd wordt. Dus niet eh, wel onderzoeken, maar wel als Hashem zegt spreken. Dan moet je ook spreken. En niet proberen een andere, op een andere manier dat te doen, dat is ook wat Gawa wat had gedaan Gawa dus de, de vrouw van Adam toen de slang, dus dat, het aardse verstand, vroeg haar had de, schepper, had, had de schepper jullie dan niet gezegd dit en dat en dat en, en zij begon dan te interpreteren en dat zij had ook, ook toegevoegd, want hij zei: toegevoegd dat ook aanrakend de boom. Dat ook mag, mocht niet aangeraakt worden. Want de, de, de slang was erg uh, slim. Hij zei tegen haar ook: dat heeft hij ook jullie ook niet gezegd, omdat het mag ook niet aanraken, de boom. Want als je, hij wist maar dat was niet gezegd, dat het om, dat, dat men mocht niet. Dat, dat, zij, dat zij mochten niet aanraken de boom. En toen hij in Midras vertelt dat hoe slim was die slang. En de slang is ons artsverstand verstand. Dat hij duwde haar tegen de, de boom in. Dus tegen de stam van de boom. In. En, en daarna zei hij dus: zag daarop dat zij niet dood ging. Ja, want dat was toevoeging aan wat Hashem niet gezegd had. En zij zag dat zij niet doodging. Ah, dan is het het Op die manier als men interpreteert de woorden van uh, dat Hashem, op, of gebruikt men dan uh, vrij een ander woord ofzo, so, dan komt men natuurlijk tot uh, verkeerde conclusies, wat de, men wil goed doen. Maar begreep niet hoe dat zit op de boom de levens. Dat is wat Moshe, die kreeg dat uh, uh, de tweede keer dus, dat was niet slaan, maar spreken. Negen. Kemode ata omer. Vayeg et hasela. Vayeg et hasela. Be Mateju. Pa mai. De haino, bat zur, u was sela. Komoda talmer, zoals so je zegt. Dus dat is de woorden die vooraf gaan aan een pasuk uit de Torah. Eh, Vajah et asela en hij is hij moshe slug de sela. Staat niet zur, uh, maar staat het hij slug de sela. De sela. Bimateho met zijn uh, staf, pa twee keer staat het. Want in de Torah staat dat hij twee keer sloeg tegen de cellen. Maar eigenlijk staat dit: de heino, dat wil zeggen, batsoor. Dus hij sloeg eerst de, tegen de tsoor, tegen de rots van de malgoed. Uh, op haar eigen plaats, dat is wel goed, over cellen, en tegen de cellen, tegen de malgoed, die wanneer de malgoed staat in de bina. En dat was niet toegestaan. Niet toegestaan betekent dat daaruit komt geen, op die manier komt geen water uit de bina, let op goed. Dan is het betekent dat wanneer de man wordt, steekt op naar de bina, dan daar is geen zivug, de zivug die daar plaatsvindt, is alleen maar door woord, door spreken. En dat is de zivug die daar plaatsvindt. Hoe komt het? Zivug kan zijn ook via de P. Natuurlijk. En daar is de zivug in de P, dat is de zivug van, uh, waarbij dus de mal goed op, naar na na toe. Na de p. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Tien. Na de punt. lo ha kadosh Elf. Moshe. Lo je haavit lag. Mate di li De bere punt. Amar Amarlo ha kadosh poluhu. Akkadisch borghul, zei tot hem Moshe, Lo Yahavit la Ik heb jou de mijn, ik heb jou mijn staaf niet gegeven daarvoor om te slaan. Twaalf. Lonaatielachamatesheli, Shetista mesh imogam dertien bifchinata sel. 12. Lonatatil Hamatesh, ik heb jou mijn staf niet gegeven. Sheti Shamesh, dat jij hem zou gaan gebruiken. Gaan bifinata cella. Ook okay. in het aspect van cella, die moet je dan niet slaan tegen de cella. Daarbij, hè? Sheti Shamesh, oké zethee shame inderdaad zethee je is imo dat jij hem zou gebruiken ook in het aspect van cela dus je mag je mag hem je mocht daarmee niet slaan tegen de cela stap voor stap zal het ook ingedrongen worden bij ons het is niet dat wij iets denken nu retrospectief over de tijd van Moshe over wat in de Torah al geschreven was maar het is Slaat ook op elke bijzondere correctie die wij ook doen. Duidelijk, ook wij mogen dan niet, uh, en wanneer de, de inwendige innerlijke Zivuk plaatsvindt van de zon, moeten wij ook alleen spreken als het ware en niet slaan dus Zivuk zoals wat hij ons vertelt. Hoe dat komt. En nu gaan we naar boven, naar de regel 4. We gaan verder. Uh, de regel 4 van de zorg. De tekst van de zorg zelf. bet. Ot kouf bet. elaf. Bashevet Badina Kasha. Punt 9. Oi, sorry, 4. 4. Ot Kuf Bet 102. Mia direct daarop. En dan gebruik ik die dan woorden van Shmoel Bet. Van het tweede boek van Schmoel. En hij daalde naar hem bashevet. En Shevet is een soort ijzeren staf. Ook Shevet is ook wat een koning heeft. Zo'n so stok. Skepter. Ja? Skepter. Skepter ook. Skepter. Dat is meer dat, uh, het woord. Maar goed, wij noemen dat ook vaak. Ijzeren staf. Ijzeren staf. Badina Kashia, door de. Zware dien. Met een zware dien. Punt. Nadepunt. Wei je gezol et achanit miyat vijf hamitsri. Punt. En daar staat ook verder in die schmoel bed. Direct daarop het, Achanit, en hij stal, of hij roofde de speer uit de hand van de Egyptenaar. Dus dat is ook beschreven, beschreven voor hetzelfde, hetzelfde dat wat Hashem, wat de Zogar ons vertelt, dat Hashem ont, ont, ont, weg, had, had weggenomen de. Mate, de staaf van de hand van Moshe had gezegd dat ik zal niet, jij ja, zal niet hem lang, langer in handen houden. Dat is wat ook hier suggestie is. De, uh, hint is het gegeven nu in Shmuel, bet uh, is het hint ik hierop kom. Uh, daar hierover. Vijf, na de punt. Vijf, na de eerste punt. De mehahisha aata itmanemineh. We hawe le armen, punt. de -ata, dat vanaf dat moment, it many mine, was het weggenomen van hem, van Moshe, van de Egyptenaar zoals hij genoemd werd. We hawe bejade le armen, en die was niet meer in zijn hand, en die wat, was nooit meer in zijn hand verder. Ontnomen werd van hem, punt. Wij hargij hoe beganito, en hij werd do, gedood, beganito, door zijn speer. Punt. De volgende pagina. De pagina kuf, tijd, 100 9, de eerste regel van de tekst van de zoger. Al-Hahu-Chova de maha mate met velo Aile Ara-Kadisha. Witmane twee nehura dami Israel. Kijk naar wat je zegt. Al-Hahu-Chova. Over deze zonde, die Mage Bahagou Mathe, dat hij sloeg met die staf, met is hij dood gegaan. Velo Ayle en hij kwam niet binnen het heilige land weet manetwe nehoeradame Israël en dat licht werd weggenomen van Israël. Dat licht van Moshe. En nu keren we terug naar de vorige pagina, pagina Kuf 108 de linker kolom, de regel 14. Probeer absoluut de concentratie houden, want het is, het is zeer pittig wat wij leren, zeer uh, veel verbanden, dat, meer dan wij kunnen zelfs ons voorstellen. Hoeveel verbanden zitten er daar nog daaronder? Wat je kan, is het geweldig wat je pakt. Dat is moet je zo zien. Wat je begrijpt, wat je, want jouw innerlijke mens die pakt wel het hele plaatje. Misschien, jij kan het niet alles begrijpen, wie kan het alles begrijpen, maar dat van binnen het plaatje komt over. dat licht komt wel, wordt penetreerd in jou en dat maakt, maakt wel die inkerming. En de rest komt stap voor stap, veertien altijd behouden, nooit uh, teleurgesteld raken dat jij iets niet begrijpt in het geestelijke dat is een, dat is uh, een verschrikking die je moet nooit zo, n, zo n, je moet wel verlangen naar meer, maar je moet niet uh, teleurgesteld worden of om, op welke manier dan ook dat jij minder begrijpt dat gaat er absoluut niet over begrepen. Stap voor stap, alles komt op zijn. Je moet niet pushen met je met verstand of zo. Alles moet. Het is water. Het is net als vloeiend water, het geestelijke. Men kan niet met de kopje, kan men dat niet begrijpen. Daarom is het zo moeilijk en daarom is het. Uh, we hebben geleerd. Ja, dat de Torah is. De Torah moet je wel leren met de kop, ja, met het hoofd al die wetten, men we leren van de kop, dus zo is het goed, dat is normaal, de Torah leert men met de hoofd, de wetten, moet je, de wetten van de Torah leert men met de hoofd, alle wetten, de hoofd. maar de zoger vertelt ons dingen, die boven het verstand gaan, dus de Torah wat, wat men leert, is in de Bia, daar moet je met de hoofd, rechts, links, toegestaan, niet toegestaan, allemaal goed, die met de kopje kan je begrijpen, daar heb je geen geloof voor nodig, Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Hier heb je geloof voor nodig. Iedereen begrepen? Dus om de, de wet van de moscheë te, te, te begrijpen heb je geen geloof nodig. Natuurlijk moet je wel dingen voor, voor doen. Daar kan je dat leren. Rechts, links, chassadim. Daar kan je wel leren, de wet van de Moshe. Want dat is kennis. Oké, okay, het is kennis van de schepper. Het is maar het is kennis op het niveau van de bia, daar is kennis daar is het onder het verstand ook in het geestelijke kan je wel zeggen dat het kennis is, maar wat wij leren is het boven het boven het is absoluut daar heb je, daar kan je niet zomaar, hier hebben we geloof voor nodig, dus moeten we boven het verstand gaan en wat betekent dan boven het verstand gaan? Moshe kwam tot de ja? Dus wij komen klimmen samen met samen met de Ari, met het licht van Ari, met het licht van, eerst eh, klimmen wij omhoog en daar hebben wij ook nog nodig de aansluiting met het licht van de ketter. Zonder licht van de ketter kan men zoger niet begrijpen. Iedereen begrijpt het? Daarom zij die alleen de Torah leren, alleen binnen het verstand, alleen dat. Zij laten de zoger liggen. Waarom? Voor zoger heb je geloof nodig. En dat hebben ze niet. Dat hebben ze niet nodig. Die alleen de Torah leren, zoals Moshe heeft gegeven, is genoeg. Alleen met je met, met met hersenen, met je met verstand, is absoluut heilig. Maar daar heb je niet zo echt... Boven het verstand gaan, dat is iets wat, daar heb je het niet, het is niet noodzakelijk. Natuurlijk is het noodzakelijk, ook daar is het noodzakelijk. Maar daarom leert men dat en helpt het niet. Dat betekent, men heeft geen aansluiting met het sof. En daar heb je nodig die aansluiting met het licht ketter. Je begrijpen wat ik bedoel? Dat is wat ik noemde ook. Het licht van Josje. Zonder uh, suggesties maken over dit, over dat. Zonder dat kan men niet. Want dan bij, als je dan verbindt jezelf met het licht ketter, dan heb je twee lichten al binnen. In ieder geval, als je dan zelfs de Torah leert, uh, de Torah van Moshe dan heb je dan licht neffes en roeg. Dan kan je verder dan zou het jou, dat licht, dat jij zou hebben, licht van de ketter en licht van Moshe, licht van Jos en licht van de uh, Moshe, dat zou kracht hebben, want de ene is het kracht van het geloof, dat is het kracht van het licht ketter, is het kracht van geloof. En het, de, het licht van Moshe is de kracht van, de, van het begrepen, dat is de Torah, die moet je begrepen. En malgoed Shammai, met koninkrijk der hemel, we leren dat ook in de nachtlessen. Dat kan je niet bemachtigen door kennis. Daar moet je boven het verstand gaan. Daar moet je, dat is een juk, het juk, dat moet een mens op zich leggen. Dat, wat betekent juk? Je moet boven jouw begrepen gaan. En daar heb je moed voor nodig. Daar heb je moed voor nodig. Begrijp je? omdat wat ik niet begrijp, ga ik niet leren. Dat ga ik niet accepteren. Zo is de mens. Ja, de mens is een... En daar moet je weer steeds boven jouw verstand gaan. Na, zeven is maar. We zullen doen en dan zullen we begrijpen. Maar ook boven het verstand. Dan hebben wij twee... Door het licht van Keter hebben wij het geloof. En door het licht van Moshe hebben wij... De kracht van de kennis, is, dat is daad, betekent ook kennis. Kennis zonder geloof is niets, is dode bezigheid. Iedereen begrijpt het? Geloof zonder kennis is ook ontoereikend. Waarom? Alleen maar geloof kan je niet doorgeven. Waarom? Alleen maar het lichtketter is, alleen maar het licht. Als het alleen maar licht, alleen maar klikketter is. Alleen maar nefers. En nefers is een vrouwelijk licht. Kan je niet doorgeven. Ja. En alleen vanaf, dit, vanaf het licht. Uh, Roer Kan je al doorgeven. En dan doorgeven betekent dat jij kan door, doorboren. Jezelf ook. En verder gaan. Dieper in jouw kilim. In de volgende kilim. Klie. het via de middelste licht. Uiteindelijk. Dan, dan heb je dan twee lichten heb je dan nevers en roer, Dat is wat ook Moshe had, in het al, algemeen twee lichten. En daardoor, door die twee, geloof, boven het verstand en kennis, dus die twee lichten, licht van ketter en licht van daad, dan kan je de volgende stap doen, dat kan je laten penetreren, jou dieper komen in jezelf, in jouw kilim, dat jij komt dan tot die het stap voor stap. En dat je verder is de zoger, ja, het licht van de zoger. Dan verkrijg je ook neshama. En de neshama betekent al de innerlijke ziel. Het innerlijke dat begint bij neshama. En daarna de zoger gaat je weer doordouwen. Maar de zoger is ook moet. Wel kan je niet zomaar uit de hemel. De zoger moet je ook leren op de manier dat je ook aanvaardt de wet, de wet van Moshe en de wet van Moshe moet je aanvaarden pas wanneer jij aanvaardt ook het licht van de ketter of het licht van Jos eigenlijk de puzzel is, is zeg dat opgelost en dan hebben we alle lichten alles is wat aan de mens innerlijk gegeven is is helder ik heb niets meer te zoeken ik bedoel in grote lijnen weet ik al hoe dat zit in elkaar. En dat is geweldig. Dat je hoeft niet verder te zoeken. Je moet zoeken verder in jezelf. Door eh, te leren wat wij nu leren. Maar voor de rest alles komt. En niet denken dat iets anders. Geen mens op een andere manier kan komen tot zijn vervulling. Dan via deze weg smalle Weg die uitgestippeld is, het licht van ketter, het licht van daad, en die zielen die hebben dat naartoe aangetrokken: het licht van zoger en het licht van ei. En we uh, staan op de pagina Kuf G 100. Acht. De, hè. denk je? Oké, okay, nou doen we een pauze.